En bij deze hang ik u de versierselen om welke behoren bij het aan u toegekende eredoctoraat van deze universiteit. Als het officiële gedeelte van deze plechtigheid achter de rug is, wil ik aan jou, beste dokter Wilhelmus Fredericus van der Schuit, wil ik kortom aan jou, beste Frits, nog iets persoonlijks kwijt. Nooit heb ik een man ontmoet die onzelfzuchtiger de wetenschap onder de mensen bracht. Ik bedoel onder de gewone mensen, in rokerige zaaltjes van het nut. Het populariseren van jouw geweldige archeologische kennis verhinderde je zelfs te promoveren. De smartelijkheid van dit gemis is hierbij opgeheven. <lacht> nou pa gefeliciteerd dank je heer Jan. ik heb hem maar buiten die rij gehouden ik heb geen hand meer over de prijs van de beroemdheid pa bij mij mogen ze een toespraak houden dat noem ik nou pas echt ijdelheid aha eindelijk een klein minuutje rust ik geloof dat ik maar 500 handen geschud heb ja ja daar werk je dan je hele leven voor 500 handen en een klein stukje in de kant Mag ik je mijn zoon voorstellen? U lijkt op uw vader. Ik hoop dat u ooit eens zijn prestaties even aangezond. Het is geen pretje voor een zoon. De schaduw van een beroemde vader naar voren te komen. Oh, maar als zij het, het goede hout gesneden zijn. Ik loop in de WW. Oh, juist. Dat, uh, dat spijt me. Maar er zijn tegenwoordig zoveel academici. Beter is muziek dus. Oh, oh, oh. Kunst en wetenschap. Laten wij ons beiden niet, om zo te zeggen, aan de borst van de belasting betalen? Ik heb waardering voor mijn vader. Oh, <tie> ja. uh, toen wij om de tafel zaten en de naam moest vallen, toen was het alsof we hem allemaal tegelijk wilden noemen. Sommige jaren drijven de namen en prestaties van mensen als je vader als het ware op de wind naar ons toe. Nou ja, op de benzinestank in deze stad. Wij zien elkaar nog. Hè? Moeten wij daarmee gaan die pa? Je wordt niet ongestraft, professor, deze jongen. Op je rust, pa. Wat ik maar cadeau. Tuinstoelen. <laughs> Ze vinden dat je nu genoeg gereisd hebt, Pa. Wat gek dat je dat zegt. En toen ik hier net ging zitten, dacht ik. Het was net zo'n dag. We controleerden onze uitrusting. Over wanneer gaat het, Pa? Er was zo'n opgewonden gevoel in ons. We voelden ons zo rijk, jongen, dat we daar opeens ons boeltje konden inpakken en vertrekken. En jij was net geboren. Oh, dus weer die reis, hè, paan? Ja. Je kindje huilt, liefje. Is jouw kindje soms niet? Misschien ligt hij hier. ...verstrikt in zijn lakens. Wat blijft er dan niet zitten, idioot? Hij is hem natuurlijk blootgetrapt. Je kan toch wel even gaan kijken? Het is beter als we hem niet al te veel verwennen, Lida. Weet je wat er met jou is? Je interesseert je alleen voor dat werk. Je ja, huilde. Ik was net bezig met de uitrusting. De verscheping. Al die formulieren, de verzekering. Ik, ik werd horen door. de hele sante kraan die je moet afwerken voor je... Voor je hem kon smeren. Er is geen sprake van dat ik hem smeerde. Nou, nou, nou, wat is het dan... Dan maar, ja... Nou, nou, nou, nou, nou... Hm? Ja... Hoe je dat nou ziet, hè? Zo'n hopie mens. Hij komt dan de op zijn recht. Met zijn recht is het dik in orde. De jouwe dan soms niet. Opvallend dat je dat zo plug in ziet. Toch Lida, niet opnieuw. Ik zat je net zo lang vertellen tot je het begrijpt. Ja? <middels> Wil je dan altijd hier in dit rothuis blijven wonen? Het water rutst langs de buur. Stel je niet aan. Wie werd er vannacht wakker van een muis? Zelfs op de dam hebben ze last van muizen. Ik kan deze kans niet laten schieten, Lida. De kans niet, je huwelijk wel. Luister, luister nou eens. Jarenlang heb ik moeten soebatten om deze fondsen los te krijgen. Ik kan toch niet op het laatste moment aankomen met... Nou, zeg maar. Waarom kunnen we er niet rustig over praten? <lacht> oh, ja, ja, ja, ja. Omdat je er in gedacht al lang bent. Soms wou ik, weet je... Soms wou ik dat graag was. toen je een jaar later terugkwam, pa. Toen was ik anderhalf. Ik probeerde je voor me te winnen. Maar de eerste tijd bleef ik een vreemdeling. En dat allemaal omdat je in de grond bleef graven... net zo lang totdat je wat gevonden had. Ja. En je wordt steeds fanatieker. Wat je hoopt te vinden is een van die... die zeldzame gouden eieren van de wetenschap. Er kwamen aan in Cairo. Het eerste wat we deden was eten. Dat, dat ik me dat herinner. Eten. Karel, mijn collega, wilde daarna naar een buikdansverest. Ik vond het voorstel bijna ongepast. Het was net of onze eigen oude wereld van ons afviel. Nu ik in een nog veel oudere beschaving was terechtgekomen. Maar misschien heel terecht... confronteerde Karel me met alle blikken kranken die de gloed der piramide inmiddels ook al bijna overspoelde. Wat een lyrische somboezeming. Wat heet? Ik stond over mijn hele lijf te trillen toen ik het museum binnenging. Eindelijk met eigen ogen zien wat ik tot dan toe maar in afbeeldingen had gezien. Diezelfde dag. Oh. Ik ben wat ben portefeuille kwijt. Kijk nou eens goed je zakken na, Frits. Ik ben hem kwijt. Ik ben hem echt kwijt. We komen rechtstreeks uit het museum. Natuurlijk, het museum. We kunnen het toch moeilijk aannemen dat er een nummie achter je aansluit Ach. Kijk nou toch eens. Ja, ah. ik. Zullen we nou toch maar eens gezellig... Uh, hè? Er was iets merkwaardigs gebeurd. Ik wist zeker dat, dat mijn portefeuille niet meer in een van mijn zakken zat. En toch was hier opeens weer wel. Ik, ik telde het geld nadat ik bij me had. Er was niks gestolen. Je was dus niet helemaal lekker. Het was de sfeer die daar hing. Een beetje duister. Het soort muziek dat me toen nog kippenvel bezorgde. Om dat soort romantiek was je daar toch gekomen, hè, Pa? Er was niks gebeurd. Ik dacht alleen dat er iets gebeurd was. En uh, eigenlijk kwam dat diezelfde avond nog eens terug toen we een beetje aangeschoten, toch ergens achteraf in Cairo naar een buikdanseres zaten te kijken. Nefertari, Karel. Dat zou zijn een echte diamant in de nou hebben. Eh, wat is er in jouw gevaren? Wat <laughs> is diamant in het Egyptisch? Spreek toch liever naar die ogen? Die ogen. Die ogen. Ik noemde een willekeurige koningin. Maar terwijl ik dat deed, ging ik de vrouwen naar die ik gekend had. En. Zo stuitte ik op het beeld van je moeder zoals ze op het vliegveld had gestraft. Ze was nog steeds kwaad om dat. En toch wisten we beiden niet wanneer we het weer goed konden maken. Maar die ogen. Van wie waren die ogen? Ze kwam dichterbij. Ze stond vlak voor mijn tafel. Prins huiverde Die ogen waar van. Dat is glas. Ik kopen cafés nog. Ik bedoel die ogen. Ah, je bent gek, man. Ja, zo is het maar goed, meisje. Voel ja. jij eigenlijk wel lekker, Frits? Ik voel me uitstekend. We zijn zo opgewonden. Opgewonden. Ja, dat is het woord. Dat is het woord. Ik was opgewonden. Maar. Ik was ook een beetje bang en ik voelde me schuldig. Het was net of je moeder me door die glazen ogen aankeek. en zo brandde er blik op me in. Eén en al verwijten, zelfbeklag. Hoe moest ik erop reageren? Wetenschap vulde mijn leven... Ik moest helemaal naar Egypte gaan om te ontdekken... dat ik op de vragen van je moeder het antwoord niet wist. Ik hoor ze die verwijten. Ik was op zoek naar feiten. Harde waarheden die me gelukkig zouden maken. Misschien zelfs geruststellen ten opzichte van de... de onbegrijpelijke, bijna niet te achterhalen achtergrond van de dingen. Maar het kwam er toch op neer dat jullie daar zaten te drinken... terwijl de een of andere buikdanser is door het lokaal kronkelde? Nou ja... Je hebt zo je gedachten. En... Je twijfelt. Wat liet je achterin? Wat liet je gemakzuchtig schieten... in de hoop een onontdekte dode koning te betrappen in zijn graf? Begreep, Karel, wat je dwars had. Karel? Karel had het veel te druk met zijn verhalen over wraak op grafschenners. Nee, nee, luister nou, luister nou. Ik luister toch naar nou, die Duitse. Uh, Lachmon of zo. Loopt door de woestijn. Net nadat hij de vond van zijn leven heeft gedaan en hij ontmoet een herder. Goedemiddag roept Lachmon. In het Duits ook nog. Goedemiddag. Ik heb zojuist een graap geöffnet. <laughs> Plotseling wierp de herder zijn kleed af en voor Lachmonds verwijsterde oog... ...verhief zich de gestalte van de farao die hij zojuist in zijn eeuwige slaap had gestoord. Die had zich ook gauw omgedraaid. <laughs> de ogen van de vorst flitsten. In zijn hand ligt plots een dok. Plots, een dolkstaat? Nee? Ja, ja. Lachman kermde, heb meelij heer. Ik ben slechts een matig bezoldigde dienaar van de wetenschap. Zegt die farao, ook in het Duits. <laughs> en ik ben een afgezant van Amon Re. <laughs> Voor vijf stuivers in elke stationskiosk. Hij, hij hield van die onzin. Eigenlijk hadden we allebei iets over ons... Hoe zal ik het zeggen? Naast al het koele rekenwerken... een soort van romantiek. Ieder op zijn manier. Ik kan het me voorstellen. Ik had me zo tegen je moeder moeten verzetten om weg te komen. Ze, ze stond als het ware voor me. Met jou daar. Alsof ze me het resultaat van onze vergissing voor je hield. Was het een vergissing, vader, dat jullie trouwden? Ik heb al gezegd, dat was het niet. En wist je wel hoe zij daarover dacht... Ik brak mijn hoofd er wel eens over in Egypte. van echte ertesoep met worst. Het gekonkel van je grootmoeder. De achterklap van de buren. Maar ik kon toch niet teruggaan om er in mijn armen te nemen en te zeggen ik blijf toch maar liever bij jou. Zo lag het toch ook niet, jongen. Je zat vast aan je wetenschappelijke opdracht. Ja. En die telde niet in het milieu waaruit je moeder kwam. Alsjeblieft, het is je niet vergeten. Weer, hè? Een briefje van een pond of zo. Klachtenboek, wil je bedoelen? <hums> Moet je dat nou horen? Hm? Natuurlijk regende het weer met kerstmis. Waarom is dat nou natuurlijk? Het is toch een vrouw? Maar ze kan toch wel een beetje logisch zijn. Dat het met kerstmis regent, is toch geen natuurwet? De zelf is voor zijn natuurwet. Ja, het is varkens. Als je ze aan hun staart trekt, wil je ze aanvoeren. Volgens Voort begon het allemaal bij het ontbreken van de staart. Moet je nou weer? Petertje heeft de mazelen. Ik zit de hele dag aan zijn bedje. Onheil komt altijd als je alleen zit. En ja, hoor nou doorgaan, onheil. Onheil, mazelig. Nee, ik verlang toch ook naar je. Ik zit hier maar alleen brengt me in dat het belangrijk is wat je doet. Dat je straks met een mummie onder je arm het vliegtuig uitkomt. Misschien is dat nog wel gezellig ook voor hem, want in zo'n piramide ligt hij toch ook maar in een dode eentje. Wat dat betreft voel ik me met hem verwant. Verder nog iets te melden, Frits? Bekende gezeur. ...dat je er nu pas anders over denkt. Ik heb er nooit over gepraat. De herinnering is misschien wel een beetje te zuur, hè? Op dat moment... ...achter mijn schrijfmachine bij Dal Koningen... ...voelde ik uitsluitend weerzin... ...tegen alles dat mijn taart probeerde te verzieken. je ook groef, De eerste drie driekwartje gebeurde er niets... Je hoopt natuurlijk dat je theorieën hun waarde bewijzen. Nou, maar dat deden ze toch? Oh ja, nadat we ze veranderd hadden. Vader, wat gebeurde er toen jullie dat graf toch nog vonden en het in diep geheim openden en toen daarna Karel plotseling geveld werd door de koorts? Ik was zo opgewonden, jongen. Ik kon de ernst er niet van inzien. Je maakt het werk toch af, Frits. Daar zorgen we samen voor. Je, je zult het alleen moeten doen, jongen. Mij hoef je niks te vertellen. Luister nou eens. Je hebt alleen een beetje koorts. Ik, ik, ik voel me zo merkwaardig. Alsof ik op het waterdeken lig. En langzaam van je wegdrijf. Ik... Ik kan bijna niet meer zien, vis. ja moeten ze nou doodslaan als je 80 waar, bent. Waarom heb je ze zo gauw verkleed? Karel, uh, dit is mijn gewone kijkje pak. Waar, waarom draag jij een harige mantel? Je stinkt aan de schaven. Karel, jij heb ook niet. waarom, Waarom kijk je me zo aan? Ik, ik heb je graf niet gehoord om je te beroven. Ik, ik wil je alleen. begrijpen. Ik ben het maar, Karel. Ik ben het. Jij bent het. Jij bent het dus. voor vijf stuivers. elke kiosk. Waarom trek je je zwaard niet? Kom op. Laat het dan zien. Karel. Karel. Karel. Breng handdoek de en toen vond hij zijn eigen graf. Nog geen drie uur later. Binnen 24 uur. Je kon het niet zien aankomen. Het ging razendsnel. Toen bracht je hem weg naar Cairo. Ik liet hem ophalen. Ik mocht op dat moment niet weg. Vond jij het niet toevallig, pa? Het graf openen en meteen daarop dood... Ik stond er dan naast bestie jongens. Je hebt er dus nooit over gedacht. Nee. Nee, nee, nog eens nee. Met dat soort onzin houdt me niet op. Toch stonden de kranten er vol van. Ja, oh, natuurlijk de kranten. En was je ook niet van je stuk, pa. Ja. Ja, dat was ik wel. Wat ik ook allemaal deed. Je moet bedenken dat de pers toestroomde. De wereld draaide voor mijn ogen. Ik werd in een maalstroom voortgedreven. En elke beweging deed pijn. U zegt dat uw collega is gestorven aan koortsen. Het was verzekerlijk. Bent u er zich van bewust dat onmiddellijk verhalen eronder zullen doen over de raak der vaarhouders? nonsens. Oh ja, dat ben ik met u eens. Ik woon in dit land. Ik ken al die goedkope verhaaltjes. Klopt nooit iets van. Als je ze rustig en zorgvuldig ja. beschouwt de mensen. Maar toch willen de mensen ze geloven. Als ze iets willen, dan is het juist dat. Ondanks het feit dat wij er geen geloof aan hebben... ...omdat wij ons op andere dingen baseren. Zo is het. U zegt het. Ik begrijp alleen de werkelijke gebeurtenissen niet. Waarom krijgt uw collega opeens koorts? Wat komt er over hem? Ik stond erbij toen hij het zegel gebrak. U ziet anders ook al aardig wit. Ik vind het ongepast. In werkelijkheid zag ik natuurlijk ook wit. Ik stond te zwaaien op mijn been. Hoeveel uur had ik achtereen niet geslapen? Mijn hoofd bonkte. Ik wou met je moeder spreken. Ik had opeens behoefte met haar te praten. Oh, dat was je een lange tijd niet overkomen, hè? Het verwaarde me nog meer. Maar je liet het opnieuw bij je voornemen, pa. Ik had het graf gevonden. Ik bedoel, we hadden het samen gevonden. En toen lag daar de buiten. Ik voelde me, ondanks alles, een graf over... Ik werkte me naar voren door de kamers. Oh, ze waren niet zo rijk als die van toen kamer... maar, maar toch dat, dat tintelende gevoel. Na zoveel eeuwen. Ik, ik als, als eerste. Ongenodigd. Ten behoeve van de wetenschap. Of van mezelf. De dagen daarna zag ik wie ik werkelijk was... Een ordinaire gids in het toeristencircus van de pers. Volgt u me, dames en heren. We bereiken nu de eigenlijke grafkamer. U kunt zich waarschijnlijk indenken wat er door mij heen ging. Ik opende de deur en daarna de lichtstraal van de lamp. Ik doe het u voor. Ja. Even denk je dat al die dingen daar eeuwen geleden zijn neergelegd voor jou. Voor jou. Je stond dus op het punt om gek te worden. Ik was oververmoeid. En je werkt als een gek? Ik werkte voor twee. In die publicaties over jouw vondst... komen we de naam van Karel eigenlijk maar weinig tegen. Ik was degene die de analyses deed. Ik reisde de congressen af, hield lezingen met dia's, Adviseerde de geïllustreerde weekbladen die, die ook iets aan de historie wilde doen. En je verdiende er flink aan... Ik zorgde dat jij en je moeder het goed hadden. Maar de feitelijke ontdekking, pa... dat was toch Karel's werk? Hoe kom je daar nou bij? We werkten samen. Als hij er niet geweest was, pa... ...dan had jij niets gevonden. Dat is maar de vraag, jongen. Dat zijn speculaties zonder zin? Ik wil je iets zeggen, pa. Ja? Ik ben de zoon van een beroemde vader... En ik ben de zoon van een beroemde vader die nooit tijd voor me had. En toch wilde ik begrijpen hoe hij zo geworden was. Hoe hij het klaar had gespeeld. Dat begrijp je toch wel. Wat wil je me uitleggen, jongen? Ik ben je archief ingegaan. En ik heb alles over je gelezen. En ik heb je aantekeningen bestudeerd. Het fascineerde me, pa. Je bent geweldig. Ach, jongen, jongen, dat is belangrijk. Maar je bent ook een oplichter. Hier. Wat is dat? Herken je dat niet meer? Een opschrijfboekje uit 1949. Wat moet ik daar nou mee? Is het niet de taak van de wetenschap de waarheid bloot te leggen? En ook van degenen die haar bedrijven? Dat is niet belangrijk. Kijk dan, pa, wat hier staat. Hier. Dag 321. Je niet aflaten de hitte. Plotseling de schok waarvoor we hoe lang geleden al op weg gingen. Fritz! Fritz! Wat doe je opgewonden? We hebben gelijk, jongen. We hebben gelijk. Ik heb de deur gevonden met zegels van de dodenstad. Je toch niet? Kom daar mee, man! Je ogen staan helemaal wild! Wacht maar tot je het zelf ziet! <laughs> <laughs> Wat was die, pa? Een genie? Een gelukkige gokker? De man die de voetbalpool wint meer dan dertig eeuwen nadat de wedstrijden gespeeld zijn? Ik begrijp je niet, jongen. Het probleem is dat ik jou nu wel begrijp, ha? De man die zich laat huldigen op kosten van een ander. Een mislukt huwelijk op basis van gestolen wetenschap. Maar wat heb ik nog te maken met je vader? Die heeft wel wat anders in zijn hoofd. Die moet zelfs op je verjaardag nog zo nodig naar Winterswijk. Lezing houden is toch zijn vak? Laten zien hoe goed hij is, dat is zijn vak. Daarvoor gaat hij naar Winterswijk. Oh, je bent jaloers op hem. Misschien <laughs> ben ik jaloers op Winterswijk. Op een zaal vol mensen die ik niet over de vloer zou willen hebben... ...en die hem de hele avond zitten aan te staren... ...terwijl ze zich een ongeluk lachen om zijn grapjes. En hem bewonderen en denken... ...als ik zo iemand bij me thuis had, wat zou ik trots op hem zijn. Wat zou ik van hem houden. Alsof ze ooit in staat zouden zijn te beseffen... ...wat het betekent houden van een scharrelaar in tweedehands rommel. Je bent overspannen, jij. Hm. Heeft hij je wel eens voorgelezen toen je klein was? Dat hij gezellig tussen ons in, op Sinterklaasavond? Overhoorde die je huiswerk, is toch zo knap? Mijn moeder heeft het echt te druk. Ik geef niks om die drukte. Ik ben alleen bang voor de stilte. Soms dan droom ik, dat hij net zo aan de koorts was doodgegaan als zijn collega Karel. Dat ik opnieuw had moeten beginnen. Met de kantoorbediende weet ik veel. Je wou toch niet opnieuw beginnen? Je wou toch niet een leven leiden zonder hem? Ik voel me net zo'n mummy, jochie. Ik voel me opgesloten in een gouden kistje. Het is trouwens maar van klatergoud. Ach, ik droomde er wel eens van dat je dat zou begrijpen. Hij dient de wetenschap, moeder. Hm. Hij dient zichzelf. Hij was nog niet geboren of hij ging er al vandoor. En toen hij na een jaar succes had en terugkwam en ik dacht... ...nou gaat ons leven beginnen... ...toen had hij ons al uitgesloten. We pasten niet meer in zijn leven. Het was walgelijk, vader, die hele vertoning. Ik heb het geprobeerd leuk te vinden. Ik heb het echt geprobeerd. Mag ik dat boekje? Ja, natuurlijk. Dank je. Fidega als ik er straks van pijp mee aansteed. Je kunt je herinneringen niet meer wegbranden, Pa. We hadden al een, een jaar gegaan. Tonnen zand en puin verplaatst. We werden er soms agressief van. S'avonds zaten we tegenover elkaar in onze keet... en bespraken de onderneming. Ik verlangde soms naar jullie. Lieg niet. Ik verlangde naar jullie. Ik staarde in het licht van een petroleumlamp... naar mijn eigen ambities... ...voelde me wel eens leeg en eenzaam. En dat veranderde niet... ...toen we de toegangsdeur uiteindelijk ontdekt hadden. Vader, jij ontdekte niks. Wij ontdekten niks. En uh, toen deed ik het voorstel... ...ons onderzoekterrein 200 meter naar het oosten te verplaatsen. Toen dit gebeurd was, vonden we de toegangsdeur... Ik zat juist het dagverslag te schrijven. En ik at. Toen kwam Cargo binnen. Dat net zo goed andersom kunnen zijn, maar... wat maakt het voor verschil? Tot dat moment was ik een slaaf van mijn ambitie. Daarna werd ik een slaaf van de sleur. Misschien, jongen, zijn dat de werkelijke leugens... Weet je zeker dat je vandaag weggaat, Fritz? Ik kan het toch niet afzeggen? Stel nou eens dat je het zegt. Je weet niet wat je zegt, jij. Wist ze dat echt niet, pa? Hm. In films begeeft de motor het op zo'n moment... ...maar jij had niet dat soort auto. Ik dacht aan haar toen ik op die receptie stond. 500 handen. En niet één die ik zou willen vasthouden. U hebt geluisterd naar Verbroken Zegels. Een luisterspel geschreven door Rudolf Geel. De rolverdeling was Frits van der Schuit, een archeoloog, Peter Arians. Peter, zijn zoon, Guus Hoes. Karel, zijn collega, Hans Karsenbarg. Lida, zijn vrouw, Els Buitendijk. Voorzitter van de faculteit, Frans Somers; Journalist, Donald de Marcas. Regie, Johan Wolder.